Sabbat shalom, broeders en zusters. Het thema voor vandaag is... ...wat is het belangrijkste in uw leven? Eigenlijk heeft Lydia mij een beetje getriggerd. Want ze had het vorige week al een keer over gehad. En ik ga de gemeente niet meer vragen wat belangrijk is. Want dat heb ik vorige week al gehoord. Maar al voordat ik met de preek begin wil ik zeggen dat ik het mooi vond met al die handschoenen. Dat zegt meer dan duizend woorden. En ik heb vaak dingen geleerd... juist van de woorden die niet gesproken zijn. Weet u dat? Ik ben niet zo'n iemand die, die... als ik iets in mijn gedachten heb... en dat ik iemand bij iemand thuis kom... en er staat er gelijk in de hal een tekst die ik gelezen had. Zie je wel? Daar staat het. Verder van dat. Het heeft wel mee te maken... Maar vaak heb ik dus over dingen wat niet gesproken is geworden. En over die handschoenen, dat vond ik heel, heel erg mooi. Want van de week, uh, of uh, ja, vorige week maandag, toen ben ik uh, onderweg naar Gorkum toe. En uh, ik heb mijn lading gelost en teruggaande, toen zat ik in een, in een file. Er lagen twee vrachtwagens, of vijf vrachtwagens op elkaar... Dus Louis die zat in zijn auto. Ik had geen kan op. Maar ik ben blij dat ik mijn handschoenen bij me had. En dat is dit. Het evangelie van Johannes. Vanaf die dag tot vandaag, tot vannacht, heeft dat mij niet losgelaten. Wat een, wat een humor zit eigenlijk in dit boek. Van Johannes. Dat is echt waar. Jezus, daar kan je mee lachen. Je kan met Jezus gewoon echt lachen. Je moet alleen snappen wat er staat. Je, we moeten nog zoveel leren. Dit, dit, is, dit geeft mij zoveel blijdschap gegeven. Achter het sturen in de auto. Met een draaiende motor. Twee uren lang. Gewoon even normaal erger je eigen van. Oh, twee uren zomaar verloren. En ik was blij. Ik maakte Johannes 1 open. En ik. Ja. weet u kan er iets goeds uit uh, uit Dordrecht komen leuk is dat hè? kan er iets goeds uit Dordrecht komen, toen ik in, in Papendrecht kom, kom te wonen, 35 jaar geleden of nu 37 jaar geleden dan dat, dat is dit eigenlijk het gesprek van de Papendrechter die zegt van in Dordrecht daar komt nog geen goede kat vandaan. Daar wil ik nog niet begraven worden. Afijn van dat soort gesprekken gaan dan in de ronde. Ik weet niet hoe het hier is, maar daar in Papenrecht is dat zo. Mijn zoon die verwacht een baby en die gaat echt niet in Dordrecht geboren worden. Ik heb echt met hem een dag moeten om te moeten turnen. Dat zei ik van lieve zoon van me. Ik zei in Dordrecht heb je goede ziekenhuizen. Ik heb daar net gelegen. Je wordt goed geholpen. Het zijn echt lieve mensen. Maar zijn vrienden waar hij mee omgaat. Die moet niets van een dorpenaar hebben. Want daar kan nog niet iets goeds komen. Fijn, als u deze Johannes gaat lezen. Moet u dit in uw achterhoofd houden. Het gaat namelijk over het verhaaltje van Nathanael. Na, Jan was makkelijker geweest. Nathanael. De Heere de heer zocht zijn leerlingen en zijn discipelen. En Filippus die zei tegen Nathanael. We hebben gevonden wie we zochten. Ik zal een stukje lezen. Hij staat namelijk in Johannes 1, vers 47. Wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Het is gewoon vreselijk wat er hier gezegd wordt. Je moet nog meer dingen leren. Nazareth, dat is voor het Joodse volk Dordrecht. Daar komt niets goeds vandaan. Maar de Heer Jezus is dat, heeft daar dertig jaar gewoond. Hij is daar groot geworden. Filippus zeide tot hem... Kom en zie. Jezus zag Natael tot zich komen en zeide tot hem: Nou, dit is echt humor. Zie, waarlijk een Israëliet. in wie geen bedrog is. Hoe vindt u zo'n uitspraak? Hij zegt: Kijk nou, een jood. waar geen bedrog is. Je snapt het nog niet helemaal, hè? Die man die komt. Als een vrome Jood. Met tchit, tchit aan. En dan zegt de Heer Jezus. Want die hoort hem zeggen. Kan uit Dordrecht. Kan uit Nazareth iets goeds komen. Hij zegt. Kijk nou eens. Een rechtvaardige Jood. En dan zegt hij. Nathanael. Van waar ken jij mij? Hij gelooft er echt in. Dat is belangrijk voor het woord die, die komen gaat. Hè? En Jezus zegt. Ik heb je al gezien toen je onder de vijgenboom staat. Je moet dit verder lezen thuis. Je krijgt er kippenvel van. Dan raak je niet los. Je gaat, je gaat het Joodse volk leren kennen. Je gaat Yeshua leren kennen. Je gaat God leren kennen. Door dit soort dingen. Het is zo heerlijk. En ik blader het er maar door en door en door. En ik denk van, ah, wat is dat toch mooi. Maar we moeten de geschiedenis van het, van, van het Joodse volk kennen. Dat is een volk zoals u en mij. Alleen. Heeft God zich uitgekozen. Als een uitverkoren volk. Prachtig mooi. Waar ik over wil hebben. Is namelijk over wat is belangrijk in ons leven. Wat is voor u het belangrijkste in uw leven. Kijk wat ik weet. Is wat, wat, wat het belangrijkste is. In mijn leven. Daar moet ik het meeste tijd aan besteden. Er is niets belangrijker in mijn leven. Dan het woord. Van God. Niets. Ik, misschien komt het hard over. Niet mijn vrouw, niet mijn kind, niet mijn auto. Niets. Ook niet mijn kleinkind. Het woord van God. En waarom zeg ik dit? Het is heel belangrijk dat u, u uh, nauwlettend luistert naar wat ik zeg. In het woord van God daar is leven. Daar is leven. Als u het woord van God tot u neemt, dan leeft u. En dan kan je je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen, zelfs je vijanden lief hebben. En dat komt door dat woord. Zonder dat woord leven we niet. Wij zijn dood. De Heere zegt, zoek eens mijn koninkrijk en, en mijn gerechtigheid. En alles zal ik je bovendien schenken. Dat is de belofte die hij gedaan heeft. Je moet goed luisteren. Wij worden gebombardeerd met heel veel informatie om ons heen. Veels te weinig van Emanuel zelf, van onze gemeente. Er komen mooie, mooie berichten, mooi geschreven door echt geleerde, geschoolde mensen. Ben ik niet. Maar er komt ook dus informatie naar binnen in ons, wat gewoon verkeerd is. Vaak hoor ik dus mensen zeggen, die schrijven zwart op wit, dat God gebeden wil worden. En dat een gebed van ons zo krachtig kan zijn. En dan wordt vaak het woord van Elia gesproken een gewoon mens hij bad tot de heren om te stoppen met regenen en drieënhalf jaar is er geen regen gevallen en geen dauw op de aarde en hij bad weer tot de heren en er kwam weer regen goed er staat inderdaad in Jacobus 5 heb ik ook gelezen maar er zijn heren die weten wel meer dan dat alleen spreken ze niet over en dat vind ik soms dus een beetje jammer. Elia is niet zomaar iemand. Elia is een man, de man gods. Wat hij spreekt, dat gebeurt. Ik wil met u gewoon even naar koningen. 1 Koningen 17. Vers 1. Toen zeide de Elia uit Tisbe in Gilead tot Ahab. Zo ware de Heer, de God van Israël leef, in wiens dienst ik sta. Er zal deze jaren geen douw of regen, regen zijn, tenzij dan op mijn woord, zegt Elia. Moet u horen wat vers 2 staat. Daarna kwam het woord des heren tot hem. Ga van hier, ga weg van hier, naar een plaats... ...waar ik je wijzen zal. Elia sprak een woord en God bekrachtigt dat. Goed of niet goed, hij bekrachtigt dat. Hij staat achter Elia, de man gods. Als u dan nou daarnaast gaat kijken naar 1 Koningin 18... ...vers 1... Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des Heren tot Elia. Ga geen, vertoon u aan Agab, want ik wil regen op, aarde, regen op de aardbodem geven. Het is God die het besluit heeft gemaakt dat Hij regen in de aardbodem wil geven. Heeft Elia. Echt niet voor gebeden. God heeft een besluit genomen. Nu is het genoeg. Nu krijgt de aarde weer regen. Het komt niet door het gebed van Elia. Zo zit het niet in elkaar. Het staat er wel in het, in het boek Jacobus. Jacobus 5, zo heb ik het ook altijd gelezen. Maar het is een beetje te kort door de bocht om te zeggen van: Elia die bidt en er is geen regen meer. En de volgende keer bidt hij weer en dan komt er weer regen op, op aarde. Zo is het dus niet gegaan. Wat ik wel weet is dat God aanbidden wil worden. Bidden en aanbidden, daar zit een verschil in. Aanbidden is namelijk een handkus geven. Maar het is eigenlijk meer dan dat. Meer als dat. Zoals Judas het gedaan heeft, is het dus gewoon helemaal verkeerd. Het is helemaal fout. U kent de Judas wel, wel. Aanbidden is meer als dat. Wij zijn gewend om te bidden. En wij zeggen ook vaak dat God gebeden wil worden. En het is niet verkeerd om God te bidden. Want Hij deed, Yeshua deed zelf tot zijn vader bidden begrijp het niet verkeerd, maar wat God wil is dat wij hem aanbidden. Het is zelfs zo dat hij zegt, hij zoekt aanbidders. God zoekt aanbidders. Maar we komen later wel even daar, daarop. Ik ga eens even naar Exodus. Het is uh, moeilijk om te begrijpen, maar nog moeilijker is om je kennis over te dragen... En zeker in één uur of in drie kwartier. Dat gaat dus bijna niet lukken. Maar ik moet, ik moet u mijn geest overdragen omdat u begrijpt waar, waar het verhaal, over wat het verhaal zal gaan. Exode 27. Vers 20. Ik heb hier al eerder over gesproken. God zeide tot Mozes: gij zult. De Israëlieten bevelen dat zij u brengen zuivere olie, onhoud goed, zuivere olie, uit gestoten olijven voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden en de ten der samenkomst buiten de voorhangsel dat voor getuigenis is, zal Aaron met zijn zonen die verzorgen. ...van de avond tot de morgen... ...voor het aangezicht des heren. Tot zover. Mozes heeft opdracht gekregen om het volk Israël... ...olie te laten brengen... ...gestoten olie uit olijven. Maar je moet wel weten hoe dat, hoe dat eigenlijk in, in zijn werk gaat. Die olijven... Dan moeten het volk van, van Israël zoeken, de mooiste olijven, die moeten ze zoeken en die moeten ze vermalen op twee stenen. En die gemalen olijven, die zetten ze weer in een zeef. Druppelsgewijs komt die olie in een kruik terecht. Dat is de zuivere olie. Wat hier dus over gesproken wordt. Je kan dus ook een steen op die zeef neerleggen. En dan komt er, no, er komt er nog meer olie in. Je kan er ook een balk er bovenop leggen. Dan druk je dus ook weer olie uit. Je kan hem ook op een pers neerleggen. Dan komt al het olie eruit. Maar deze olie is niet geschikt om de lampen brandende te houden in de tabernakel of in de tempel. Het moet zuivere olie zijn. Ze noemen deze olie ook de olie des geestes. Staat niet in de Bijbel. Maar die olie moet ongestoten en pure olie zijn. Je kan dus niet zomaar een, een olijf plukken en persen. en dat, Zo werkt dat niet. Hij wil de fijnste olijf hebben. Dat is opdracht van God. We gaan naar de volgende. 1 Korinthe 2. En dan wil ik met u lezen vanaf...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 Het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest gods is. Want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan. Omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Broeders en zusters... We hebben hier een schema van de mens. En dit is een mens waar de, de Geest van God woont. Dit is de Geest van God. Een natuurlijk mens die heeft dat niet. Als u Christus heeft aangenomen in uw leven, hebben we de Heilige Geest. Dat is die pure olie in uw wonen een ongeestelijk mens is een mens waar de geest van God dus niet is u hoeft eigenlijk niet voor te voelen dat is ook helemaal niet de bedoeling dus er is alleen dit gedeelte in ons als we de geest van God dus niet hebben we beginnen allemaal zonder die heilige geest alleen maar dat middenste gedeelte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 Een natuurlijk mens kan het geestelijke dus niet verstaan of horen. Dat kan hij niet. als je de Geest van God in je hebt, zou je dus alles wel kunnen. Zo staat het dus hier geschreven. Terug naar vers 14. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is. Want het is hem een dwaasheid. En hij kan het niet verstaan. Omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. We moeten dus de geest van God in ons hebben. Willen we deel hebben aan hem. Anders horen we dus niet bij hem. Maar als de geest van God in ons woont, Dan zegt dat nog helemaal niets. Want we hebben net gezongen. Dat Hij in ons hartje moet regeren. Ik vind een heel mooi liedje. Echt een heel mooi liedje. Hij moet in ons hart regeren. Regeren in ons hart. Wij moeten Hem gewoon hartblans geven dat Hij doet wat Hij wil in mijn hart. Dus de Geest van God woont daarin. In de mens. Ik ga nu naar Johannes 4. Hier spreekt God met een Samaritaanse vrouw. Ah, dat is ook zo'n zo verhaaltje, daar kan je echt kippenvel van. Ook het Joodse volk moet helemaal niets van Samaritanen hebben. Samaritanen weten dat en het Joodse volk weet, weet het ook. Toch kwam Yeshua in die plaats en die sprak met een vrouw bij die put. Het is, het is zo, zo ontzettend mooi als je dit helemaal verstaat. Wat er staat. Ik krijg daar gewoon een kick van. Hoe onze, hoe, hoe onze Yeshua met mensen omgaat. Het is zo mooi, zo liefdevol. Ze, ze schrokken er allemaal van. Ook die Samaritaanse vrouw die zegt van, joh, joh spreker toch niet... Uh. En je vraagt van mijn water. Deze twee spraken op, uh, sp spreken over water. Of ze spreken over iets. Maar ze spreken eigenlijk twee talen. De Samaritaanse vrouw. Die heeft Yeshua niet verstaan. En toch blijft ze maar gewoon erin zitten. Over dat water. Over dat water. En onze Heer die zegt van... Als je nog wist wie ik ben... Zou je van mij water hebben gevraagd. Waar je nooit meer door zal krijgen. En wat zei ze. Ja geen met het water. Hoef ik, nooit meer, hoef ik nooit meer hierheen te gaan om water te halen. Ze spraken op twee verschillende, verschillende terreinen. Ze verstonden elkaar niet eens. Maar de heer die gaat gewoon door. Op, die, die, die, die bleef daar gewoon in zitten. Het is, het is zo mooi. Het is zo mooi. Om, om, om, dit, om dit te verstaan. Deze vrouw die heeft namelijk de geest van God niet in zich. Hoewel de Samaritanen de God van de Joden aanbidden. Weet u dat? Ze hebben een eigen synagoge. Ze, ze aanbidden de, de, de God van Israël. Alleen het Joodse volk voelt zich eigenlijk wat trots. Want zij hebben het wel. Ik, ik wil een stuk lezen in Johannes 4. Vanaf vers vers 5. De vrouw zeide tot hem, heere, geef mij dit water opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide ik heb geen man. Jezus zeide tot haar terecht, zegt gij of zegt gij, ik heb geen man. Want gij heeft vijf mannen gehad en die gij nu hebt. Is niet uw man. Hierin. Heb gij de waarheid gesproken. Luister goed. De waarheid gesproken. De vrouw zeide tot, tot de Heer. En hij zeide dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En gijlieden zegt. Dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: Geloof mij, vrouw. De uren komen dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Heer zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want het heil is uit de Joden. Maar de uren komen, en dat is nu, dat de waarachtige, de echte aanbidders, de Vader aanbidden zullen in geest. En in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie Hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot Hem, ik weet dat de Messias komt. De Christus, die de Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik die met u spreek ben het. De Heer openbaart zich aan een Samaritaanse vrouw. En heus geen vrome vrouw. Deze vrouw die leeft met een man van een ander. En deze vrouw die sprak namelijk waar ze de Heer moet aanbidden. Nou ik kan u één ding verzekeren. Een vrouw die leeft met een man van een ander... Kan de Heer helemaal niet aanbidden. Onmogelijk. Aanbidden is niet, is niet zomaar buigen voor de Heer. Omdat Hij je Heer is. Omdat Hij God is. Daarom aanbid je Hem. Aanbidden is niet... Laat het zo zeggen. Aanbidden is ook niet... Als u dus het woord kan, als, als ik het woord tot me genomen heb, als ik de Bijbel kan en ik kan het uitleggen aan iedereen. Dan heb ik eigenlijk nog helemaal niets. Ik aanbid mijn Heer, als ik doe wat hij zegt. De, de, de, de vertalers... De, de, de Hebraeën, die spreekt namelijk over aanbidding, is namelijk doen. Broeder Verdouw heeft vorige week in zijn preek gesproken over, over, over Jacobus. Het is horen en doen. Het is niet alleen maar horen. Dat doen de Grieken. Horen is voldoende. Geloven, ja, iedereen gelooft. Maar je moet het dus doen. Dat is aanbidden. Als wij doen wat, wij, wat, hij zeggen, wat, wat, hij, wat hij van ons vraagt, dan, aan, dan aanbidden we hem. Dan heiligen wij hem. Dat is ware aanbidding. Want je kunt dus niet stelen en de heren aanbidden. Dat kan helemaal niet. Want ik zal u zeggen, die aanbidding, dat wordt onrein. Want je bent zelf onrein. Je kan, je, je kan God niet aanbidden terwijl je steelt. Dat is onmogelijk. Als u dat schemaatje kijkt, wat ziet u nog meer eigenlijk in dat schemaatje van de mens? Ja, ik moet zelf ook nog zoeken, broeders en zusters. Maar dat lichaam, dat buitenste cirkeltje, dat is de tempel waar God in woont. God woont in de mens. Hij woont in de mens. Die tempel... die is heilig. En ieder die aan zijn tempel komt... zegt hij, ik zal hem vernietigen. Is dus dat echt bijbels. Het staat allemaal in de bijbel geschreven. Nog een keer. Gij aanbidt... wat gij niet weet. Deze vrouw... die vraagt waar ze moet aanbidden... Maar de Heer geeft haar helemaal geen antwoord op die vraag. Maar hij zegt, er komt een tijd, dat is nu, dat je hem zal aanbidden in geest en in waarheid. Wat bedoel je met die geest? Ik heb wel eens een keertje in gedachten gehad, weet u, dat het gewoon in tongen bidden waren. Als je in tongen gaat bidden, dan bid je God in de geest. Echt, zoekende ik noem dit ook niet meer zoeken in de Bijbel hè? ik noem dit allemaal ontdekken de hele Bijbel is een geheimenis voor mij en God moet het openbaren God moet het openbaren deze geheimenis moet geopenbaard worden maar, maar dit lichaam is een tempel van God En deze vrouw die vraagt van waar moeten we hem aanbidden? Hij zegt, er komt een tijd, dat is nu. Dat, je de, dat de waarachtige aanbidders, de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Het woord die, die je tot je neemt, door de oren heen. Dat is zaad. Dat komt dwars door de wil van de mens, in de geest van de mens. Dat woord zegt dus nog helemaal niets. Maar de geest van het woord, daar gaat het om. Want de geest van het woord, dat scheidt namelijk geest en ziel van elkaar. Je leeft dus niet meer van je lichaam naar je geest toe, door je ziel. Maar je leeft vanuit Gods geest zo naar je ziel toe. En je lichaam is een tempel van God. Kunt u me nog volgen? Dit is een tempel van God. De huidige tempel van God. God woont in een ieder van ons. Het is niet het woord, maar de geest van dat woord. Die olie. Het lampje, dat brandt. Maar dat brandt ook op, op, op ruwe olie. Je kan ook op petroleum een lampje laten branden. Maar God wil van ons dat wij ons lichtje laten branden, ons lampje laten branden... Uit zuivere gestoten olie. Die olie moet zuiver zijn. Gods woord moet zuiver in onze harten komen. En die geest van dat woord in mij. Dat maakt mij zoals hij het wil. En zo kan God in mijn hart regeren. En ik ga functioneren zoals God het wil. Met mijn lichaam. Anders kan dat niet. Maar de uren komen en is nu dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Wat nou die waarheid? Wat is nou waarheid? Je kan de Torah kennen, dat is mooi. Ik lees iedere dag de Bijbel. Echt, ik vind het heerlijk. Maar het doet dus helemaal niets. Het woord doet helemaal niets. Je kan de Bijbel... Van kaf tot kaf lezen, je kan allerlei verhalen beter vertellen als ik kan. Dat kan iedereen trouwens. Dat is niet zo moeilijk. Want mijn kennis is maar beperkt hierin. Maar dat zegt dus totaal helemaal niets. Je kan erover praten wat je wil, je kan erover preken wat je wil, maar het zegt totaal nog helemaal niets. Het gaat erom, je moet daders worden van het woord. Dan pas doe je de waarheid. Maar deze vrouw die sprak ook de waarheid. Als je dus terug gaat naar vers 19. Hierin heb Gij de waarheid gesproken. Zegt de Heer. Tegen de Samaritaanse vrouw. Maar die waarheid bedoelt Yeshua niet hier verderop. Nederlands is zo moeilijk en ingewikkeld voor mij. Maar ik dank de Heer dat ik dit begrijp. Het is echt heel moeilijk om dit te begrijpen. God zoekt dus aanbidders, daders van het woord. Dus alleen maar weten, echt, het doet u helemaal niets. Als de Heer het tot je spreekt, moet je gewoon doen. En als je dat gedaan hebt, en je prijst hem, en je loopt hem, en je aanbidt hem. Hij zegt, vraag maar wat je wil. Het zal je gegeven worden. Want zoeken naar eten, naar drinken, naar kleding, naar, dat doen de heidenen, zegt hij. De heidenen doen dat. Je bent voor mij meer als een vogel. En als een, als, als, nou, lees, lees maar Matthäus 5, 6 en 7. Dan kom je ze allemaal tegen. Je bent voor mij meer als mussen. Vele veel malen meer. Zoek eens mijn koninkrijk, zegt die. En de rest zal ik je bovendien schenken. En wat, wij, wat we namelijk verkeerd doen, is dat we bidden voor een oplossing van ons probleem terwijl we hem eigenlijk moeten aanbidden Mozes is niet het beloofde land ingekomen omdat hij God de vader niet heeft geheiligd. hij heeft hem niet aanbidden hij heeft er gewoon hij heeft niet gedaan wat God van hem vroeg aanbidden is doen wat God van je vraagt laat hem regeren in je hart en als je dat gedaan hebt geloof me nou maar die God is rechtvaardig die God is rechtvaardig, Hij is betrouwbaar op zijn woord. Wat hij gezegd hebt, dat doet hij. Het is niet zo dat wanneer we maar met z'n allen uh, bidden. Want, want, want dat is gewoon geleerd. Overal hoor ik ze. Op televisie, op de radio. Uh, maakt niet uit waar. We moeten gewoon bidders hebben. Gelovige mensen. Want uh, God kan een ommekeer brengen in in, in, in het lot van, van, van vele mensen. Door gebed van vele, vele gelovigen. En dat is misschien ook zo. En dat zal hier en daar ook wel gebeuren. Maar ik, ik vind dat we gewoon de mensen moeten aanspreken. Dat ze ware aanbidders moeten worden. Waar God woont in ons. Dit lichaam is een tempel. Gij zijt niet meer van uzelf. U bent een tempel van God. Wees heilig. Want ik ben heilig. De Bijbel is klaar hiermee. Hij is duidelijk, hij is overduidelijk. Alleen zien we soms de dingen niet. Omdat wij zoveel informatie binnenkrijgen. En eigenlijk zeg ik te weinig van onze eigen gemeente. Omdat de mensen buiten deze gemeente... Naar mijn ogen inzien, professioneler zijn als dat wij ze doen. Maar waarheid is waarheid, broeders en zusters. Hier kan je dus niets meer tussen krijgen. Aanbidden in geest en in waarheid is doen wat hij zegt. Hij woont in ons hart. Hij woont in ons lichaam. Hij woont in onze tempel. Zorg dat hij rein is. En heilig is. Omdat God kan blijven wonen in ons lichaam. Je kunt dus niet blijven zondigen. En de heren prijzen. En aanbidden. Want dat is een lippendienst. Dat zegt dat zeg dus niets. Natuurlijk kunnen we struikelen. Natuurlijk kunnen we een keertje vallen. Maar sta op. Heb bedrouwen van, van de fouten die je gemaakt hebt. Bekeer je daarvan. En aanbidden. Opnieuw. Voor het berouwen moet je bidden. Maar daarna mag je hem weer prijzen. Voor wat hij gedaan hebt, Dat hij ons de mogelijkheid heeft gegeven. Om, om weer als een, als, als een kind. Een waardevol kind van hem. Terug te komen. Hij zegt kom herwaarts tot mij. Kom terug tot mij. En ieder die het moeilijk hebben. Die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. God wil niets anders als dat doen. Maar hij wil aanbeden worden. Hij zoekt zulke aanbidders. Aanbid hem in geest en in waarheid. De waarheid kunnen we alleen maar doen. Maar niet alleen maar het woord lezen. Maar doen dan wat er staat. Want dat is het Joods denken. Dat is voor mij ook allemaal nieuw. Dat is het Joodse denken. Wat er bedoeld wordt omdat in het Grieks heeft dat gewoon een andere betekenis. Is het een beetje te volgen. kunt u een beetje begrijpen wat ik gezegd heb. Het is, het is een tempel. God woont in een tempel. Zonder goud. Maar hij woont in, in mij en hij woont in u. Ja. Hij woont in ons. We moeten heilig zijn. En dan kunnen we hem iedere dag aanbidden. Echt waar hij zorgt voor ons. Eigenlijk is het zo, als we een gebed nodig hebben, dat er gebeden wordt, dan zijn we eigenlijk een beetje in de fout gegaan. Dat is maar eentje verteld, lang, lang, heel lang geleden. Wanneer een christen een gebed nodig heeft, is het eigenlijk goed fout, goed fout gegaan met hem. Want anders is dat gewoon echt niet nodig. Maar God zorgt voor ons. Dat heeft hij gezegd. Ben je niet meer waard als twee mussen zegt hij. Ik zorg voor de mussen. Nou als een God op deze manier spreekt tot de mensen. Dan moet het toch heel erg zijn. God wil gewoon voor ons zorgen. Maar laat hem nog regeren in je hart. Laat hij nog zijn werk doen. Laat hem naar hem luisteren. Laat hem nederig worden. Of dat we onze vijanden lief kunnen hebben. Ik heb echt een ieder lief. Ik heb God lief. Heb je het makkelijk dan? Nee, ik heb het helemaal niet makkelijk. Ik heb het ontzettend moeilijk. U mag gerust weten, ik heb de hele week... ...zeggen en schrijven, vier, vijf uur geslapen. Van de hele week. En ik sta hier nog. Ik ben vannacht om half vier, was ik nog, was ik nog wakker. Ik heb nog in bed gezien. Ik ben zo fit als wat. Zo moeilijk kan een christen soms hebben. Dat is niet makkelijk. Hij zegt maar let wel, ik heb de wereld overwonnen. Hij zegt nog iets die ik niet begrijp. In de wereld lijkt geen verdrukking, zegt hij. Maar ik heb de wereld overwonnen. Weet u wat dat betekent? Niet slapen, hard werken en toch hier staan. En ik heb het enorm naar mijn zin. Tegenslagen zijn heel groot. Niet leuk. Niet leuk. Echt waar, Maar soms komen er nog engelen om me heen. ik zie van, ja hij is er toch. Hij is er toch, beloofd. Weet u, u moet ook niet twijfelen dat hij u verlaten heeft. Dat moet je dus eigenlijk nooit doen. Maar dat hebben ze bij Mara ook gedaan. Ze twijfelen, dan dus, zal God nog wel hier zijn bij ons. Dat moet je dus nooit denken en nooit uitspreken. Hij zegt: ik ben bij je. Al de dagen van je leven, ik zal je niet meer verlaten. Dus als er toch zoiets is, dan is het eerder dat u hem verlaten hebt, dan andersom. God verlaat je dus nooit. Echt nooit. Zelf al, al heeft Elia iets gezegd, wat eigenlijk boven zijn pet ging. God beschermt hem nog steeds voor de uitlatingen die, die hij gedaan heeft. Drieënhalf jaar geen regen en geen dauw. Zo sprak hij. Geen regen en geen dauw. Naar mijn mening had ik dat gewoon niet moeten zeggen hoor. Maar de Heer beschermde hem en zei: Joh, ga daarheen. Ik zorg wel voor je eten en drinken. De, de vogels, de raven hebben hem te eten en te drinken gegeven. En naderhand zei de Heer: Nu is de tijd om te regenen. God bepaalt het. God bepaalt het. Als ik een fout maak, zal God mij nog steeds beschermen voor de fout die ik gemaakt heb. Maar u ontvangt de zegen, omdat ik het gesproken heb namens Hem. Weet u dat? God is goed. God is goed. Maar ik heb nog wel een appeltje te schillen met God. Of God met mij. Omdat ik die fout heb gemaakt. Zo werkt ik God. God is, God is geweldig. God houdt van ons. Hij geeft zijn, zijn zoon. Iemand die zijn zoon gegeven heeft. Om voor ons te sterven. Die is. Betrouwbaar. Anders kan ik het niet zeggen. Dat is betrouwbaar. Hij vraagt het niet van ons. Gelukkig niet. Maar als God in mij en in u kon wonen, dan begint u te leven. En anders bent u een natuurlijk mens. En een natuurlijk mens heeft de geest van God dus niet. En u zal de dingen die ik nu gesproken heb niet begrijpen. En ik neem het niet kwalijk. Maar u kan alsnog dit begrijpen. Als je wandelt in de wegen van de Heer. Daarom zeg ik altijd. Van, ga er nou in. In die straat. Van de buitenkant kan je het niet zien. Stap. Ga in die straat zitten. Als je daar binnen bent. Dan kan je zien of, of dat goed is. Of of dat verkeerd is. Maar je kan van de, buiten, van de buitenkant niet zien. Zo van. Nou nee, dat is niks. Dat is niks. Je moet er gaan. Je moet zijn koninkrijk binnen gaan. Zegt hij. Je kan niet van de buitenkant naar de binnenkant zien. Dat gaat gewoon niet. Het is heerlijk om een kind van, u, van God te zijn. Ik denk dat ik alles gesproken heb voor u. Laten we hem aanbidden. In geest en in waarheid. Niet spreken over de waarheid. Maar doen. Gewoon de waarheid doen. Zoek eens mijn koninkrijk en de rest zal u bovendien geschonken worden.